Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De inflatie is deze maand flink gedaald. Dingen waren gemiddeld nog maar 4,4 duurder dan een jaar eerder. Het komt vooral doordat de prijzen voor energie en brandstof zijn gedaald. Boodschappen zijn wel flink duurder geworden en die stijging gaat volgens experts ook nog wel even door. Oud-president Donald Trump is aangeklaagd. Dat heeft te maken met een onderzoek naar een affaire... die hij zou hebben gehad met pornoactrice Stormy Daniels. Trump zou haar in verkiezingstijd zwijgeld hebben betaald. En Zijn advocaat schoot dat voor, vertelt correspondent Simone Tukker. En toen Trump eenmaal in het Witte Huis zat... betaalde hij dit geld terug aan zijn advocaat. En dat werd vervolgens weggezet, als het ware... onder het kopje juridisch advies. En daar zit het hem in, want het betalen van zwijgeld... Ja, dat is op zichzelf... Niet strafbaar hier, maar het gaat dus op de manier waarop dat is aangepakt. En Trump zelf, die ontkent overigens alles. Ook de affaire zelf is volgens hem onzin. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president... een aanklacht aan zijn broek heeft hangen. Eh, misschien kun je het je nog wel herinneren... de zaak van de beroemde Zuid-Afrikaanse hardloper Oscar Pistorius... a.k.a. The Blade Runner. Hij schoot in 2017 zijn vriendin dood... heeft nu de helft van zijn straf uitgezeten... en kan daarom eerder vrijkomen... Vandaag kijkt een commissie of hij daarvoor in aanmerking komt. Het kabinet is pissig op bierbrouwers Heineken en Grols. Die hebben namelijk een manier gevonden om het statiegeld op blikjes voorlopig te omzeilen. Morgen gaat dat in, maar er is een overgangsperiode van drie maanden... waarin winkeliers hun oude voorraadblikken nog mogen verkopen. De brouwers gaan in die periode vrolijk door met het vullen van nieuwe statiegeldvrije blikjes.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 I gave you your dreams. Cause you meant the world. So did I deserve to be lifted, burned.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 Que me busca todavía, todavía, todavía, todavía, todavía. Baby, que... Same. Ja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 I'm not Morgen. dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De inflatie is afgelopen maand flink gedaald en komt uit op 4,4 procent. Dat is het laagste cijfer in anderhalf jaar. Vergeleken met maart vorig jaar zijn vooral de prijzen van brandstof en energie flink gedaald. Oud-president Trump is aangeklaagd in verband met het betalen van zwijgeld aan pornoactrice Tommy Daniels, met wie hij seks heeft gehad. Hij zou die uitgaven ten onrecht hebben geregistreerd als juridische onkosten. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Het Turkse parlement is officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken. Nu wacht Zweden nog op goedkeuring, niet alleen van Turkije, maar ook van Hongarije. Het weer overwege bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het wordt maximaal 14 graden. Collective. You know you gotta get alive.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 Waar het uit zou komen, dat je niets voor lief kan nemen. En dat het veel is dan dromen. Ook al gaat het zo vanzelf, ik wacht nu op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijft te zijn. Dit is een laatste zoek zonder in. Maar om je vingers die bewijzen op jezelf.